Oh. Ja, ja. God. excuseer, heer Rodevier. Oh, het rode lampje brandt. We zijn op de radio, als je begrijpt wat ik bedoel. Juist. Uh. <tie> Reeds als knaap zat de avonturendrang mij in het bloed. Ik ging er dan ook vroeg. <tie> Reeds als knaap zat de avonturendrang mij in het bloed.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 Bovendien is dit pand toch te groot voor u. Nou, oh, dat gaat u niet aan. Dit is het huis van een heer. En mijn huis is mijn kasteel. Als u begrijpt wat ik bedoel. U krijgt natuurlijk een schadeloosstelling. Dat. Ik ben bevoegd u honderd florijnen voor dit pand wat? aan te bieden. En ik raad u aan akkoord te gaan. Hmm. De vooruitgang is toch niet te stuiten. Daar jij! Dat is heel onverstandig.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 —Pardon? —Als u die deur laat dichttimmeren, dan moet u de ramen niet vergeten. Ik bedoel, het rabe stond open.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 Ga er maar op in, er is toch niets aan te doen. De vooruitgang is niet te stuiten, niet waar? Wat? Want wow. oh. ik waarschuw je, je beschadigt mijn pak. Ga uit, heer Olly! Ik komt no. niet zo'n narigheid van! Laat die keel los! Okay, okay, okay, okay, ik okay. ben niet schatse vriend, ik versta de bokskunst. Oh, heer Olly! Heer Olly! Oh. met u wel, meneer! Heer Olly! Heer Olly! Oh. Meneer Olly, niet. het is niets. Over een minuut is deze witbuil weer de oude. Maar hij moet niet met me Ik Ik ga overlijken als het moet. Houd je mond. Je kan beter oproepelen voordat ik de politie opbel. O, waar, waar ben ik? Help. De vooruitgang is tegen mijn kin gesteld. <lacht>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 Hey. Ik bied aan om je bolhoed van je hoofd te schieten. Je schurk. Handen omhoog. Bind hem vast op, Hoes. Hij geeft die ingenieur uit mijn naam een stom tegen zijn kaart. Ik, ik zal zorgen dat hij niet doet. Handen omhoog, anders schiet ik. Heus! Dat zijn in totaal 24 bekeuringen en 17 parkeerbonnen per saldo 282 gulden 50, commissaris. Ah, alarm, Snuf. Dat is de bouwketen op de Vliegheuweg. Hmm, de plicht roept... Bent die kerels toch vast, Tompoes? Ik kan die toch zo niet blijven staan? <laughs> Mijn antwoord moet. Ik heb geen touw, heer Olly. In die kast daar ligt nog een goed eindje. Gebruik dat maar zo lang. Zwijg. <laughs> euh, pak dat touw uit die kast, Tompoes. Omsingelen, mannen. Die dikke in die ruitjesjas daar. Heer Olly, rennen. Grijp hem. <laughs> niet schieten. Beschadig zijn jas niet.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 Natuurlijk. Ik ben een tovenaar, ik kan bijna alles. Hangetongetjes en spinnenwebjes. Rommelijntakjes en frommelstokjes. Violtoontjes en schommeltatjes. Hmm. Dat was toch een goede tijd? Wat was een goede tijd? Wel om de tijd dat deze zaken nog in zwang waren is lang geleden toen was ik nog een kleuter toen waren er nog geen wegen voor snel verkeer geen bunkers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 Juist, ja. Ga jij maar voor, Tomboes. Ik volg wel. Hm. Het is hier niet prettig. Het ruikt hier niet fris. En dan overal oogjes. Niets dan oogjes. Ik ben er zeker van dat hier akelige beesten leven, jonge vriend. In de verte wordt het al lichter.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 Wat gaat er... Wat, is er. Wat is er eigenlijk aan de hand? We zijn in de middeleeuwen terechtgekomen. Die tovenaar heeft de vooruitgang wel heel erg gestuit, heer Olly. Bijlo, Verdedig uw armzalige botten! Het de we vermakelijke we ruiten van uw potsierlijk overkleed. Ach, ik zal kaprollen van u maken! Een heer vecht niet, bedoel ik. Help,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 ...was de kerker erg veranderd. De muren waren gescheurd en hier en daar ingestort. De tralies van het raampje waren doorgeroest... ...en de wind huilde klagend door de verlaten bouwval. Heer Olly! Heer Olly! Waar bent u? O, Tom Poes. Wat is er toch gebeurd? Eenzaam en verlaten heb ik in mijn wenkelder een oogje dicht gedaan... ...en nu is alles in puin.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 de wind op de schoorsteen van Bommelstein loeide... en de regen tegen de ruiten kletterde... nam heer Bommel hem in zijn hand... en bekeek hem pijnzend. Oh, de gering. We hebben er leuke dingen mee gedaan. Weet je nog wat een schik we hadden... toen ik die ridder Bullrich een paar klappen gaf? En weet je nog hoe grappig het was... toen ik al die atoomwagens ineens weg Ik zou bennen, Nee. Dat is zeker allemaal gebeurd toen ik er niet bij was.